Kijk, eindelijk is die uh, solo-plater gekomen hè, dit jaar. Uh. Eindelijk, ja. Ik zou zeggen, ik ben heel blij dat ze er is. En, en, en ja, zo lang heeft het nu per se eigenlijk ook niet geduurd. Ik heb, ik heb er twee jaar aan gewerkt en, en eerst nog even mijn omgeving gezocht. En normaal gezien tussen twee platen van een groep is er altijd een jaar of twee. Dus ik ben al uh, blij met oh ja, dat, het, dat, het, dat het zo snel is gegaan zelfs. Ja, voor veel journalisten was het twee jaar lang wachten op. Doet dat deugd achteraf bekeken dat je toch ook die reacties hebt gekregen van belang moeten wachten op, op gijken? Uh, ja, natuurlijk. Dat is wel, dat is, ik ben heel blij, heel blij dat, dat, uh, uh, dat ik gewoon onthaald geweest ben, uh, dat er aandacht voor geweest is. Uh, want uh, het is zeker iets dat ik niet als vanzelfsprekend beschouwd heb op geen enkel moment. Uh, en uh, ja, ik, ik ben vertrokken en ik dacht... Je weet niet wat, dat, wat, dat, wat dat je moet verwachten. Dus ik ben heel blij met hoe dat het uitgedraaid is. Ja. Wat denk je vanavond? Music Industry Awards: denk je dat je kans maakt? En, of, of waar hoop je op? Ja, ik ben, uh, ik, zoals ik er straks al zei, ik ben heel erg blij met de, met de aandacht en, uh, en de nominatie op zich is, uh, is een overwinning voor mij. Dus, uh, um, uh, voor mij is het helemaal geslaagd zoals het is en ik verwacht niets nee. <laughs> en, en, uh, ja, voilà. Maar ik ben heel blij om hier te zijn en, en, en mensen te ontmoeten en opnieuw terug te zien, en zo. dus dat is tof. Ja. Wat brengt 2012 voor jou? Ja, ik vertrek uh, naar een paar optredens uiteraard. Er zijn, er zijn optredens voorzien en, uh, en uh, de, de fest, het festivalseizoen komt er dan aan. Dus dat is hopelijk ook iets uh, dat uitgebreid zal zijn. En dan een, een, uh, een concerttournee op het einde van, van volgend jaar, dat is ook de bedoeling. En ondertussen schrijf ik aan nieuwe nummers en, en uh, ben ik aan een volgende plaat bezig. Ja. Oké, okay, dankjewel. Heel veel succes in 2012 en hier op de MIA's. Dankjewel.